Zijnt een nieuw gezang den Here, dien groten God die wonderen deed, Zijn rechterhand vol sterk ten Zijn heilige arm bracht heil naar leed. Dat hij leefde God nu doen, verkonden. Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom ten toon gespreid. Psalm 98, vers 1 envy you. Is verzorgd om te lezen van het Evangelie van Lucas, Lucas 23 van 33 tot het einde. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisten zij hem aldaar, en de kwaadoeners de een ter rechter, en de ander ter zijde En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. En zij verdeelden zijn klederen en wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de hoogsten met hen beschimpten hem, zeggende. Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verloste. Zo hij de Christus is, de uitverkorene gods. En ook de kruisknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners. Die gehangen waren, lasterden hem zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem zeggende, vrees gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig geen wij gedaan hebben,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 Over de gehele aarde tot de negen uren toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel der tempels scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij den geest. Als nu de hoofdman over honderd zag wat er geschied was, Verheerlijkte hij God en zeide, Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samen gekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten. En al zijn bekennen stonden van verre, ook de vrouwen die hem te dus gevolgd waren van Galilea en zagen dit aan. En zie, een man met name, Jozef, zijnde raadsier, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel van Armithea, een stad der Joden, en die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte. Deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij zelf afgenomen had,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 En wedergekeerd zijnde bereiden zij specerijen en zalven. En op den sabbat rusten zij naar het gebod. Laat ons voorgaan het gemeenschappelijk gebed. Ach, heren. Het is volgens uw goddelijke voorzienigheid en uw langmoedigheid en tijgeduld dat ons nog iedereen draagt en spaart en nog geeft dat in de avond van deze weekdag dat we nog bij mekander mogen gebracht worden. Rondom uw eeuwig woord. En eeuwig blijvende getuigenis. Heren dat het ons iedereen. Een wonder mocht worden. Dat er we nog zijn. En dan ook nog in de gede der genade. En nog een plaats mocht hebben. Rondom uw woord. En die heren. Hij heeft beloofd dat hij uw woord zal zegenen. Ja, dat hebt u beloofd aan uw kerk, o Heere. O, dat het niet ledig zal wederkeren, maar dat het doen zal wat u begaagt. En Heere, mogen we ons samen een gebed geven... O, dat het jij gemocht tot uw eer. O, wij hebben, wij binnen door de diepe val. Wij zijn een eigen bedoelers. En we hebben medelijden met ons eigen. En dan in een verkeerde weg. Maar Heer, zou het u begagen om die genade te geven. O, dat we uw eer mochten zoeken. De doel van al uw goddelijke werk. Dat uw naam vergeerlijk zal worden. O, Heere, gij zijt het zo waardig. Maar hij weet ook Heere. Dat uw eer zal klimmen uit het stof. Maar dan, o is het nodig Heere. Dat uw arme kerk zal leiden door uw lieve geest en dat door die ene middelaar Jezus Christus o mocht het geven ook in dit avond dat goddelijke werk en, en, en dat hartelijke werk hier o dat uw volk nog is, o door de knieën zinken mocht in dat verwondering. O dat gij nog een weg uitgedacht heeft. En dan tot Uw eer. En tot de voldoening van uw recht. Waar dat gij nog. O mits zonen en dochteren van adem. Nog mee hebben te doen. En heren gij hebt nog in dit donkere tijd. Nog een volk heren. En die door genade uw lief mogen hebben. En als gij dat mocht schenken heren. Door daglevende geloof door de heilige geest. Dan mogen ze getijgen. O dat hij is meerder waard dan al dit stof op aard heren. O dan mogen ze bij ogenblikken uitkomen van uw werk. En dan mogen ze niets wezen. Omdat gij alles geworden is voor hun. Heren mocht uw volk nog. In het strijdperk van dit leven nog bemoedigen. en dit moedeloze tijd heren. O hij zijt hetzelfde. Die trouwe God die eeuwig leeft. En nooit zal laat varen de werken uw handen. En heren, mocht dan de kleingelovigen gedenken. En dat de verder geleide nog eens kleingelovigen worden mocht. Oh, dan kunnen we samen zitten in lage plaatsen. Oh, de beste plaatsen zijn de laagste plaatsen. Oh, dat de wijn, oh, mocht daar gebracht worden. O, dat wij ons eigen, zoals Job die mocht zeggen. O, dat hij dat was een ergenis aan zijn eigen. Heere gedenk denk wat onbekeerd is. Dat is uw goddelijke werk. En Heerig, hij weet, er zijn mensen die opgebracht onder de waarheid. En die zou het toestemmen. Dat ze zichzelf niet bekeren kan. En ze hebben nog opgekomen onder uw woord. En misschien dat ook nog. Met het wetenheid van het consciëntie. O de noodzakelijkheid. Heren mocht uw legelen nog eens uitbreiden. Bekeerd nog wat onbekeerd is heren. Och wat zou het nog in dit donkere tijd. Nog een wonder wezen heren. Af wie we woord nog eens kracht dadelijk gebruiken mocht. Dat er waarachtige bekering van kleinkinderen. Van jongens en meisjes. O van de jeugd heren. Waar dat het zo'n gevaarlijk tijd is voor jong en oud. En in bijzonder voor de jeugd. Waar de duivel die gaat rond als een brezende leeuw. Om de, jeugd te, te, om de jeugd te verzoeken in de zonde. Maar Heere, Hij heeft alle kracht. In de hemel en op aarde. Zou ge ons en onze lieve kinderen bewaren. En nog zegenen. O, niet alleen uitwendig, onder het woord, maar boven alles inwendig. Ontdek wat bedrogen, wat bedrogen wordt voor de eeuwigheid. O, bewaar ons iedereen voor bedrog. In een tijd waar er zoveel bedrog is en waar dat het zo krachtig is en in ieder van onze harten. En het vlees dan gaat liever in dat weg van bedrog en vergissing. Dan in dat heilige en goddelijke weg. Maar hieraf, af, uw volk komt op te zoeken door de wedergeboorte. O, dan is het een volk die wil bekeerd worden. Zo gij u al, uw volk, bekeert. O, Heere geeft nog. O dat deze of die daar nog gebracht mocht worden. O om in de nood voor u gebracht. Hoe komt gij op uw eer met mij. O Heer, mocht gij die zegende ervaring onder de ontdekking nog geven. En mocht een plaats nog maken. O voor dat gezegende lijdende borg. Die heeft zo'n grote prijs betaald. Voor het eer zijns vaders. En voor dat zwaartebreid. te Die hem nooit heeft nagevragen. Maar die zal hem navragen. Heere gedenkt nog die trouw verbond. Aan Abraham die knechtgezworden. En Heere gedenkt aan kerkenraad gemeente. Jong en oud, tezamen de ziekte. En dan hebben we gehoord dat er een moeder zo ernstig ziek is, heren. Onmogelijk aan de einde van de tijd. Heren, zou je haar nog gedenken voor een ziel en lichaam. zou zo onzaggelijk wezen om te sterven onbekeerd. En te vallen in de handen van een levende God. Want bij de Christus. Zijt een eeuwige vier. En een, een eeuwige gloed. En een terende vier. O gedenk haar haar. wij kennen haar niet. Maar hij weet wat ze nodig van heeft. Met al de oude van dagen. De zwak en ziek. Krijsdragende. In gezinnen. In persoonlijk leven. Och, Here, mocht je nog eens. Onderwijs geven aan ons ieder van uw woord. En mogen dan ook heren uw ganse kerk gedenken over het wereld rond Jood en Heiden. Of mogen uw knechten nog gedenken, heven ze nog meer. O van dat goddelijke werk in onze harten. O dat ijver meer voor uw heer. En voor de komst van uw koninkrijk. En dat uw kerk meer bevestigd wordt in het goddelijke wil. O, die zijn de rijke genade. O, dat ge van, van eeuwen uw kerk heeft mij gezegend Eén tijd meer dan een ander. Maar die zijn toch de zegeningen van uw rechterhand. En Heer, mocht uw knechten gedenken. Met ons en hier in dit land. Maar al uw knechten die Hij opgezocht en geroepen heeft. Om dat boodschap van dood en leven, vloek en zegen. Met nederigheid, met ernstigheid, met liefde te mogen verkondigen. Heere, dat kan alleen door I. O, dat groeit niet aan onze akker. Hij weet hier de bedorvenigheid van de vlees. En hij weet de strijd tussen geest en vlees. Maar, Heere, wanneer een eer dat het die begagen mag om uw lieve geest uit te storten. O, dan moet het geest even stil wezen. Heeft nog geloof, hoop en liefde. En Heer, zou ons nog tonen. In dit avond. Dat gij de weg, de waarheid en het leven is. O dan zou het kind. Of gij de dienst is over mocht nemen. Dat gij ons tevoren op mocht gaan. In het spreken en in het gehoor. O Here, wees onze zonder nog genade. En mocht uw kerk nog verblijden. Dat gij nog meer arbeiders zal uitzenden. Voor de zending maar ook voor de kerken. Heren gedeemt dan nog. O oh, handelt niet met ons naar onze zonde. Maar wees nog een verrassende God. Och heren waar gij je voetstap, voetstap zet. Daar drijft het al van vet. En hij heb gezegd in uw woord. Dat ze mogen de ezelen niet melbanden Och heren, maar dan moest ze nog honger van u hem ontvangen Om nog eens een hapje te mogen nemen. Heren, zou je nog een kruimeltje van dat levende brood. O oh, vrij en soeverein. Onverdiend nog laten vallen, heren. Och, zegen nog die enkele vissen en broden. Met uw zegen, Heer. O, dat we er van smaken mogen En met liefde nog eens uit mogen geven. Door u, door u alleen. Heer, gedenken ieder van ons. Zodat we vergaderd zijn. Van ver en van kort. O, laat er nog een verbinding wezen. Ook van over de zee, Heer. Och, doe het nog om uw naams wil. Gedenkt aan al diegenen die konden niet opkomen, gedenkt ze. En maar ook die opgekomen zijn. Heer, dat ze nog wat van u mochten ontvangen om mee te nemen. Bij het eerst af bij vernieuwing, waarin uw naam verheerlijk zal worden. En dat zij. Voor eeuwig bijgemaakt zal zijn. Heren mocht de woorden. De gedachten. En de zaken heven. Heeft dat we spreken mocht wat gij wilt hebben. Wat gij weet wat met de hoorders omgaan. Heren mocht nog. Wat in de binnenkamer nog plaats neemt. Nog van de heistdagen gepreekt. Heren mocht het die behagen. Laat ons zo onverdiend. uw knecht wezen. In dit avond. En zou het u begaag. En ambtelijk. En een persoonlijke zegen nog geven. O oh, het is verzondig. Maar het tot wie anders zal we gaan. Want gij hebt de woorden der eeuwige leven. Niets in ons. Maar alles in U. Zo gaan men naar Jeruzalem. I zij den eer. En dan zeggen amen. Laat ons zingen van Psalm 22. En daarvan het 14, het 15 en het 16e vers. En de kerkraad dat vraagt. Dat in dit avond de collecte zal wezen. Bij de collecte voor de school. Van Norwich. En dat vinden wij heel aangenaam. Maar dat hebben wij niet gevraagd. Mocht de Heer je zegenen. En je gaven. Geliefde gemeente, wij mogen uw aandacht vragen voor onze tekst. Dat ge vinden kan in het voorgelezen hoofdstuk van Lukas 23. En daar van het 39e tot het 43e vers. En een der kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem. Zegenden, indien hij de Christus zijt, verlos hijzelf en ons. Maar de andere antwoordende Bestrafte hem, zeggende, wees gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt, en wij toch rechtvaardelijk.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 zal gekomen zijn en Jezus zeide tot hem voor waar zeg ik u heden zult gij met mij in paradijs zijn tot zover. Onze thema en dat is het tweede kruiswoord van Christus en dan willen wij met de hulp des hier twee gedachten overdenken en in de eerste plaats het lijden van Christus en in de tweede plaats de bekering van de moordenaar het tweede kruiswoord van Christus en in de eerste plaats de lijden van Christus en in de tweede plaats de bekering van de moordenaar. Gemeente, wij lezen in vers 4 in 30. En Jezus zeide, Vader, vergeef het gewoon. Wat zij, wat, want zij weten niet wat zij doen. En ver en verdelende zijn, zijne klingen. Maar wij willen de eerste woorden gebruiken: Vader, vergeven ze, voor ze weten niet wat zij doen. Wat in de lijden van Christus gemeente. En mocht de Heer zijn heilig geest geven. Om die zaken iets van wat mogen zeggen. Ook in dit avond. En de toepassing aan onze hart. Dan worden onze gedachten gebracht bij Gogotaag. En dan wordt onze gedachte vervuld, gemeente. Met wat er al, al plaats heeft genomen. En dan hebben wij ook van Jezus gehoord op weg naar Golgotha. En dat is ook nog een woord voor ons en onze kinderen. Dochteren van Jeruzalem, weent niet voor mij, maar weent voor u en uw kinderen. Die woorden dat heeft in iedereen wat te zeggen mijn hoortjes. Want al was het de goddelijke tijd dat Christus als dat borg, als dat, als dat zaligmaker van God gegeven, van alle eeuwigheid gekozen en gegeven en zichzelf gegeven heeft om dat zaligmaker te wezen. Mijn hoorders. En dan was dat weg. Oh, van dat prijs van Gods eer. En de prijs van de zonde. Want eerst is de prijs van Gods eer. Mijn hoorders. In Christus diepe vernedering. Dan als zijn eerste roeping. Om eer tot zijn vader te brengen. Door het heilige gehoorzaamheid aan de wet gods om dat wet te verheerlijken want er zal geen een van Adams zonen of dochteren zalig worden mijn hoorders tenzij dat gods heilige wet voor ze verheerlijkt wordt want het staat in de Bijbel gemeente, zonder gerechtigheid zal niemand de koninkrijk Gods beerven. En dan zien wij Christus in zijn diepe vernedering. En hoe laag uit, uit zijn onuitspreekbare liefde is die gebogen, geboren van een vrouw, onder de wet, o gemeente omdat dat wet eist vervulling, omdat het wet eist verheerlijk gehoorzaamheid. En omdat het eist dat God zal erin verheerlijkt worden. En dan kon er geen één meer van de nakomelingen van Adam zaldig worden. Nee, mijn hoorders, niet het heidendom, maar ook niet het mens onder Gods Woord. Ook niet de godsdienst in zichzelf, nee. Dan staan wij, en zodra we vanavond vergaderd zijn gemeente. Dan staan wij verantwoordelijk aan dat eisende recht. Doe dit en hij zal het leven. Maar wij zijn allemaal schuldig. Al in onze bondsbreek adem. En niet alleen in onze bondsbreek adem. Maar wij staan elk schuld dagelijks mijn ouders. Denk er maar van vandaag. Dan staat de mens schuldig. En wat is het om voor God schuldig te wezen. Dat is om vervloekt door God te worden gemeente. O mocht de Heer het nog eens geven. Dat we nog eens waarlijk. Nog eens in mogen zien. Hoe en hoe dat het staat met een iedereen jong en oud. Op weg en reis naar de eeuwigheid. En daarom heeft de Heer Jezus Christus. Niet alleen de heilige wet verheerlijk. tot de ere van zijn vader. Maar hij moest ook dat vloek. Van zijn uitverkoren kerk ook wegdragen. En daarom in gedachten, in de leidingswege gemeente, dan staan we rondom de kruis van Gogota. En dan zien wij daar op Gogota, onbegrijpelijk, daar zien wij eeuwig God en rechtvaardige mens. O, oh, dan zien wij een zo dat Pilatus het heeft uitgedrukt. Wat heeft deze gedaan, mijn hoorders? Ik vind in hem geen schuld, nee. En toch is hij genageld op het vloekhout van Hoge Gemeente, daar zijn wij in gedachten. In dit avond vergaderd. In deze leidensweken. Maar niet is de vraag gemeente. Hoe we erbij staan. Dan weten wij ook volgens en uit Gods woord. Dat er een verschillende. O verschillende waren. Rondom die kruis. En als dat we dat al gezegd hebben. Dan hebben we gehoord. Uit Christus zelf. Waar dat hij spreekt naar de dochters van Jeruzalem. En die waren de dochters van Jeruzalem. Die waren die mensen. Die nog onder het woord Gods waren. Die waren dat Joodse mensen. Die wel uit Gods woord wisten. Waar dat eeuw in en eeuw uit. Waar dat de Pasen gehouden wordt. Dat het lam geslacht wordt. Dat het bloed gevloeid heb, En hoe dat het hoge priester. Elk jaar op het grote verzoensdag. Met dat bloed van dat lam. In de heilige de heilige ging. En voor we de kerk van de oude tijd mogen denken gemeente. Wat was de gemeente dan ook. Oh, als ze nog iets besef mocht hebben van dood en eeuwigheid. Wat was dat volk van Israël bezorgd wanneer dat het hoge priester na de priesterdom van een arend toen hing. Oh, door, door die, door die gedijn van boven, dat wordt zij gedaan. En dan hing de hoge priester met het bloed van dat lam. En die gemeente. Wanneer dat God. Wanneer dat die mensen het niet gedaan heeft. zodat dat God het gedaan heeft. In één gedachte. Maar in de tweede gedachte. Zou er nog een jonge of een meisje nog wezen. Met een openstaande schuld mijn hoortes. En met het dood voor het ogen. Want ge weet nog. De laatste keer dat we hier mogen wezen. Dan hing het over Romeinen 6, 3 en 20. Het bezoldering van de zonde is de dood. En dat is eerst mijn hoors. En denk maar aan de oude volk van oud. Dan hing o oh een mens onder de overtuiging van de zonde. En dan moet die God ontmoeten. En dan moet die sterven mijn hoordes. Want een mens is volgens natuur onze diepe bond Dan is die zonder God en zonder hoop in de wereld. O dan is die een vreemdeling. O van, van dat ene middelaar Jezus Christus dat toegeweest was. In de geslachting van die lam op het grote verzoendag. En dan zou die hoge priester met dat bloed in het heilige de heilige gaan. En dat was een goddelijke ogenblik gemeente. Want zou die bloed niet aangevaard worden. Dan zou de toren gods uitkomen. En wat zou het wezen gemeente. Af de Here uit zijn plaats komen. En dan over een volk dat geen, dat geen kleding der gerechtigheid hebt. En wees verzekerd, er is geen een van de nakomelingen van Adem dat door onze geboorte een kleed van de gerechtigheid hebt. Weet dat mijn hoofd. Wat, wat bedoelt het dan? Dan staan we naakt en bloot voor God. En nog erger. Zonder dat wij het beseffen. Zonder dat de mens het beseft. Ik zou je vanavond willen vragen. Zou er een meer ongelukkige mens wezen. Dan een onbekeerde mens. Zonde, de kleed de gerechtigheid. Wat is een mens dan toch ongelukkig, mijn godes? O, mocht u het wel eens ervaren, mijn godes. Heeft het wel eens werkzaamheden in uw ziel gebracht? En jongens en meisjes en jong, jonge mensen, wat, wat voor een werkzaamheden zal dat brengen? Dan zou dat. O God. O God. Wees mij. Een zon der genade. O vrienden. Kingen dat. Jong of oud samen. Jong of oud. En die, hing die hoge priester. In het heilige der geil, En die hoge priester. Met die bloed. En dat wordt over de verzoendeksel. En in dat ark gemeente. Wat was er in jongens en meisjes. In dat ark. Laat me dat nooit vergeten. Wat in die ark was. En dat predikte de behouwing van iets. En dat is de wet. Dat heilige wet. Dat de Heere de God de sterveling zet. En dan zou het een vraag wezen vanavond gemeente. Hoe staal overgaande het heilige wet Gods. En dan moeten we zeggen gemeente. Onzaggelijk schuldig. Onzaggelijk schuldig. En wat zegt Gods woord. Zo, so, dan zeg we allemaal in verenig met ons, dat we staan allemaal schuldig. All, all, all, all, all. En wat zegt ons woord? De bezoldering van de zonde is de dood, En de drievoudigende dood. Het heestelijk hebben we al gestorven. De natuurlijke dood zullen we sterven. Dat zien wij en horen wij. En speciaal gemeente. In de tijd dat we beleven. Waar de oordelen gods. Rusten zwaarder en zwaarder. Over jong en oud. En als we, we sterven zouden we geboren zijn. Dan zouden we. Eeuwig sterven. Heb je er ooit eens over gedacht, oud en jong, eeuwig sterven? Wat het bedoelt, gemeente, dat het prijs der zonde door ons nooit afbetaald kan worden, denkt het? Zou het in zo'n voorbeeld voor u leggen. Zou we eeuwig in de helft. van de aftaling van de zonde wees. Dan zou we eeuw in en eeuw uit. Af het zeggen mocht. En nog nooit een betaling. Aan die onzaggelijke schuld. Heb je er wel eens over gedacht. Het is heen tien dagen. Maar eeuwigheid. En dan nog. Zo schuldig. Als de begin van eeuwigheid. Zou een mens niet zeggen. Was ik maar nooit geboren. En dat is ook zonde. Dat is ook zonde. En gemeente. Wat zou er van terecht komen. Wat zou er jong en oud. Met ik en ik terechtkomen? Dan mogen we vanavond horen gemeente. Iets onbegrijpelijks. Iets goddelijks. O iets. Dat, dat ik mocht de Heer het geven. Dat we nooit vergeten mochten. Mocht de Heer het geven gemeente. Dat we het horen mochten. O met innerlijke oren. En wat is dat dan? Dan lezen wij in het eerste kruiswoord gemeente. En daar zegt het. En Jezus spreekt. Dan zien wij nog voor onze gedachten. Die drie kruisen. Dan zien we Jezus in het midden. Genageld aan het vloeghout van Hooghoedhaar. Dan zien we op ieder de linkse en de rechtse kant. Dan zien we een van Adams nakomelingen aan ieder kant. O gemeente zou er nog van jong en oud wezen. In de gedachte. Dat je zegt. Ik bewonder dat ik er niet houd. Houdt mijn woord. Dat ik er niet houd. En niet. Dan is het een tijd van Gods welbehagen goed begrijpen, mijn woord. Dan is de tijd van Gods welbehagen En eeuwig en onbegrepen liefde. Openbaard gekomen. In de zoon. Van zijn eeuwige liefde. Dan is die eeuwige God gemeend. En dan is die de rechtvaardige mens. En wat heeft die gedaan. Die heeft heerlijkheid aan de wet gebracht. Tot de vergeerlijking van de deugde van zijn lieve vader. Maar die heeft ook. Willig knecht des vaders om dat vloek weg te dagen. En in dat diepe leiding van dat gezegende borg mijn hoorders. Die leidt om de zonde. Die leidt onder het recht. En uit het ontspreekbare liefde. O oh, dat zou wel waardig wezen gemeen. Om stil te wezen. En te zien. Dan is het niet meer menselijk maar goddelijk. En dan horen we wat. Onverwacht. Dan horen wij gemeente. En, een onuitspreekbare woord. Van het krijshout van Hooghouta. En dat is. En Jezus zei. En Jezus zeide. En wat zei Jezus? O, dan is, dan is het een gebed met alle heerlijkheid. Met onuitsprekbare liefde. In de diepe leiding van die gezegende lammen Gods gemeente. Luister maar. Vader. En wat bidt Christus dan van zijn vader? Dan bidt Christus, vergeef het God. Want ze weten niet wat zij doen. Gemeente, Die zijn dat is het heilige bed van dat gezegende Iman Joel. God met ons. Vader vergeven ze. Wie zei dat? Ze. O gemeente. Ik zou wensen van hansen hart. Dat iedereen de kinderen de jeugd. hierin in mocht nemen. Is op Polder aan maandagavond, dan mogen we iets zeggen over die tekst van Zachariah 8. En daar zegt het goed dat de Heer met een grote ijver aan zijn ziel is teruggekeerd. Dan zouden we in deze tekst ook mogen zeggen, in deze gebed: Vader, vergeven ze. Maar dan zegt het verder, en dat dat teruggebrachte volk uit de Babylonie, op alle Captivity zeggen wij. Maar dan zegt de Heer, nog, nog. Zouden er oude mannen en oude vrouwen op de straat van Jeruzalem zijn? En die oude mannen en oude vrouwen. Dat de eikenbomen de gerechtigheid zijn. Door genade. Door, door een genade dat God verheerlijkt is. Heerlijk in is in Christus. En, zouden op de, en die zouden op de stof staan. Oude vandaag. Die zal met blijdschap. Deze boodschap. Weten mijn hoorders. Uit het wedergeboord. Uit dat leven. Op dat rotsteen Jezus Christus. Het ene naam dat gegeven is onder de hemel. En op aarde, waar dat een ademskind bijzaldig kan worden. En dat is, staat erbij gemeen. En ik was er diep mee getroffen wat weken terug. Het is een donkere tijd. Dat is zeker. Maar er staat er nog bij. Dat aan de straden van Jeruzalem. Daar zou knechtjes en meisjes spelen. Dat, dat is Gods belofte. Daaruit met grote ijver heb ik er weer aan Sion gekomen. En dat zou die oude mannen en oude vrouwen, en dat bedoelt, oud in de genade. Dat zou door genade, door de Heilige Geest, door de verdiensten van Christus, uit, uit de vervulling van deze gebed, Vader vergeven ze. O, o dat ze weten niet wat ze doen. En, o gemeente, mocht de Heer dat nog eens weergeven. En de die oude mannen en die oude vrouwen. Die lenen op de sta, sta, stok of stok. En we lezen in Psalm 23. In het vierde vers. En als David door de dal der dood gaat. Dan is zijn troost gemeente. Zijn stok en zijn staf troosten mij. O gemeente. Hier is troost. Te voor een troosteloze volk. Voor een hel en doemwaardig volk. Vader vergeef eens. Daar is nog hoop gemeend. Daar mogen wij in het avond verder uitbreiden. Maar de gave Gods is het eeuwig leven. Door Jezus Christus. En gezalig zijn de volk. Die vanavond mocht zeggen, door geloof. Onze Heer. Dan hebben we nieuwe Heeren ontvangen. Want door de val is de duivel onze Heer. Wij, wij hebben onze hand en verbond met duivel en dood gemaakt, mijn ouders. Maar Heer. O, oh, laat me dan in de tweede plaats. Want het is niet te uitbreiden. De leiding van Christus. Houd dit maar over. O volk des Heeren. Hij leidt om uw zonde. Onze zonde. Hij leidt onder het goddelijke recht. Want het recht kan niet veranderd worden. Ook niet voor Jezus. Denk het maar eens over, jongen nou. Van een mens in zijn blindheid die denkt dat het zou zo, zo op een, deze wijze of op een ander. Dan zou het nog goed komen. Maar het zou niet. De prijs van de zonde moet betaald worden. Elke jongen en meisje, man en vrouw. Door u, mij af en ander. En dan mogen wij in onze tweede gedachte horen in kort zo'n goddelijke daad gemeente een persoonlijk een persoonlijke goddelijke daad op op, op op de weg van de voldoening van Christus kan een goddeloze ademskind rechtvaardig voor God verschijnen en dat horen wij uit onze tekst gemeente. En het staat, en een de kwaaddoeners die gehangen waren, la, la, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende, bestraf hem zeggende, vrees gij o oh God niet. Daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Gemeente. Gods woord dat heeft veel onderwijs. En het is nodig dat de Heer een mens licht heeft. Wat in Gods woord zo verborgen is voor onze diepe vallen schepselen. Maar laat me dit even aanwijzen. Zelfs wat. Deze moordenaar hier komt te zeggen. Want je kunt lezen in de Evangelie van Matthäus af van Marcus, dan zegt het dat beide hem gelasterd heeft. Dat is duidelijk. Hier zegt het dat de een zegt tegen de ander, maar de ander antwoordde hem, zeggende: Vrees gij ook God niet, daar hij. In hetzelfde oordeel zijn. Heb je er ooit stil bij mogen staan? Wanneer dat deze een moordenaar tot een ander moordenaar zegt, ziet gij niet dat gij in hetzelfde oordeel staat. Hetzelfde. Gemeente, dan wil het zeggen voor u. En u, dat oordeel is rechtvaardig. Heb je dat ooit door genade geleefd, mijn, geleerd, mijn ouders? O weet ik door ervaring iets van in uw leven. die gramschap is dubbel Kijk Kind. Het gaat niet zoals veel in onze dagen zeggen, mijn ouders. Het staat in de Bijbel dat we allemaal zonder zijn. En dat is waar. En het staat in de Bijbel dat Christus die is gekomen voor zonder. En dat is waar. En daar binnen ze tevreden. En daar pakken ze het op. In een godsdienstelijke weg. Af een godsdienstelijke beleidenis. Met een wereldse leven. En zo gaat men hippelende Naar de helmen. O mocht de Heer. Ons en onze lieve kinderen bewaren. Voor zelken ontzettend bedrog. Want onze vleesgemeente. Dat, dat is liever bedrogen. Dan om de waarheid te horen. Om onze diepe bondsbreken aan. Maar mocht de Heere Ons en onze kinderen bewaren. Vaders en moeders. Vraag het elke dag. Heere, bewaar ons en onze kinderen. En waarom. Was dat niet aldoor nodig zeker gemeente. Maar waarom is dat vandaag zo nodig. Maar we leven in de laatste tijd. We leven in de tijd dat openbaring zegt. En de duivel zal losgelaten worden voor een korte tijd. En daar leven we in met onze lieve kinderen. En dat een mens die zou blind moeten wezen. Om dat niet te zien. Maar wat neemt het genade ook voor Gods volk. Om eronder te komen. En die het begrijpt die het begrijpt. Om eronder te komen. Staat het dan niet in Gods woord. Dat in de laatste der tijden. Daar zou een grote afval wezen van de waarheid. Staat het niet in Gods woord. Dat in de laatste der tijden. Daar zou de harten verkoud worden. Zat het niet in openbaar in twaalf. Dat in de laatste der tijden de beest uit de zee zal voorkomen. En dat is de beest der, der onzag om uit te leven. zomaar te zeggen wat de mens is. En gemeente laat maar dit niet boven staan. Want al de zonde dat in onze schande dagen. Dat zonder schande gedaan wordt. Dat woont in iedereen van ons mijn ouders. En staat het niet in Gods woord. Dat uw oren het tinkelen Van wat je hoort ook aan handen, de godsdienst. En dan staat het in openbaar in 13. Dat de, dat de beest uit de aarde zou komen. En dat is de beest van de valse profeet. En zegt het niet in Gods woord. Ze zouden bij kanden komen. Gemeente, zien wij dat niet. Godsdienst en goddeloosheid. Zonder schande. Zonder één gedachte. Of dat de weg goed uit zal draaien. Dan wil ik mijn die zei zo menigmaal. O, zo gelukkig. Voor de eigen. Waarvan God niet het vanaf weet gemeente. Zouden we dan niet vragen en proberen vragen, heren bewaar ons en onze kinderen. Maar, o, oh, de tijd is wel angst, maar dat er gezegd heeft, ooit Zachariah 8, dat geeft nog moed. Want er zal nog een volk van God wezen, ook onder de kinderen en de jeugd tot de laatste en de jongste dag van de wereld. En hier heeft de Heer nog een voorbeeld. Dat er is geen zondaar te groot, de oud of de jong gemeente. Maar genade wil verheven, dan, mogen wij als, dan moeten wij zeggen gemeente, volgens onze val, dan zijn we allemaal vervloekt gemeente. Wanneer het aan wil varen of niet aan wil varen. Maar dan mogen we ook zeggen vanavond. Het kan nog voor de grootste der zonder gemeenten. Oh, er is geen zonder te oud. Er is geen zonder te jong. Er is geen zonder te groot. Wij zouden mogen zeggen. Het had één mens. Al de zonden van de nakommelingen van Adam, Dan is de bloed van Jezus Christus. Nog groter dan alle zonden. O gemeente. Dat is niet nodig om hopeloos te wezen. Maar o mocht de Heer Nog zijn lieve geest nog uitstort. Om deze waarheid van zijn goddelijke woord. De bezoldering van de zon. Van de zon is de dood. Maar het gave gods. Vader. Vergeven ze. Ze weten niet wat ze doen. En hier in onze tekst. En daar staat het verder. En wij toch. Rechtvaardig. En wij toch. Rechtvaardig. Gemeente. O oh wordt nooit kwaad. Met dat snijdende waarheid Hier in de beleving. In de praktijk van de zaak. Dan zou een ziel daar gebracht worden. En wij rechtvaardig. Rechtvaardig. O die moordenaar. Een nakomeling van Adam. Maar daar mocht die man. God verheerlijk. Naast. De gezegende zonen gods. Naast. En dan mag die door genade. Door de wedergeboorte. Dan mag die zien gemeente. Oh wat mag die zien. Jongens en meisjes. Mannen en vrouwen. Wat mag die man zien. Dat de schulddragende borg. Rein over god is. En dat gij de grootste der zondaar is. En meer. Hij wordt door genade niet alleen gemeente zijn zonde aan te nemen. Nee, mijn ouders, dat is, dat is een stuk van de genade. Door de weg van de ontdekking. De dichter die zegt. Gena o oh God gena. Dat is een beleiding. Dat is een toeneming. Dat de zonde is met mij. De schuld dat legt met mij. Maar Heer. O oh, mocht deze moordenaar. Je zal er jaloers van worden volk te zieren. Hier mocht die moordenaar door God vrijlaat. In. In de uitwerking. Van zijn recht. O gemeen. Hier mocht de moordenaar zeggen. En wij ontvangen. Rechtvaardig. Onze vonnis. Dat zijn goddelijke zaartigen. Hoor je dat nog eens hier in hier en dan gemeente? En wij, ik, rechtvaardig. De Heere doet mij geen kwaad meer. En hij was ooggenageld op een kruis als prediking, predikende. Dat hij een uitstekende zondaar was. Maar gemeente. Zou we niet geleefd zoals deze tollenaar, Of deze moordenaar. Dan zouden we boven deze moordenaar niet gaan staan. Af dat licht gaat schijnen in de duisternis. En de Heere gaat overtuigen. Van zonde. Gerechtigheid. En oordeel. Kun je het mijn oordeel. Kun je het? Wat een, wat een zaak van onderzoek kan ook de laatste avond wezen. Dat de Heer zichzelf met ons bemoeit. Dan zien wij die gezegende liefde des vaders. Dan zien wij van het krijg van Hooghouta het zegende liefde des zons. Maar dan zien we meer gemeente. Dan zien wij ook. Dat gezegende lieve werk van Christus. Dan zien wij in het woord van het moordenaar. Het, het verkiezing gods. Het voldoening van Christus. En het goddelijke werk van de heilige geest. En wat is dat jongens en meisjes. Wat is dat. Dat die O, dat hij zijn woonplaats gaat maken in de gart van een goddeloze ademschild. Dat is onbegrijpelijk. En uit dat inwerking in de, wei, in de weg van de wedergeboorte, horen wij deze taal, mijn ouders. en wij, ik, rechtvaardig. Wat heeft deze gedaan? O, mijn oord is Jezaja, de profeet, Als hij daarover schrijft, dan zegt hij, en ze zullen weenen als een vader en moeder weent voor de doodsterven van een eerstgeboren. Of als ze dit zal aanschouwen door het onderwijs van de Heilige Geest en het geloof dat die gezegende is vaders. die heilig en vlekkeloos zo nog Zo diep gelijk heeft. Om mijn zon. O gemeente, ze praten wel over Christus. Zonder dat ze ooit door de knie vallen. En in de stof vallen. Wee mij dat ik tegen God gezondig heb. Ook in de aanschouwing van de vloek wegdragende borg mijn hoor. Daar heb ik moeten hangen. En dan mogen ze. oh in de aanbidding. wel wat volk gemeente. Die komen drie keer. In drie verschillende wegen. Zoekers te worden. En te blijven. Zolang dat ze leven. Als de Heer in de wedergeboorte. De ziel van dood levend maakt. Dan wordt die. Door God aan God gebonden. Dan wordt hij een Godzoeker. Zoeker. zoeker. En of de Heere het mens mogen leren en onderwijzen in die goddelijke geheimen van Gods heilige leiding. Dan worden ze, oh aan de einde van dat al, dan worden ze geleerd dat er ze geen cent heeft te betalen. Met al de reformatie, met al werken doen, dan mennen ze nog verder van God af. En dan komt de heren dat weg te openbaar. En dan worden ze zoekers van de weg bij te de eigen. O, de tijd is te kort gemeen. Kun je het volgen, O, weet je kind te zeren. Hoe dat je dat eerst mocht leren. En dat eerst een openbaring. In, dat, in de prediking van Johannes de Dood. O, toen die zo met de vinger de zonde heeft aangewezen. Maar toen die zag dat het door Gods Heilige Geest in de hart. de ontdekking werkt van het Heilige Geest, van de overtuiging van zonde. O weet je nog, volg de dus scher, het eerste keer dat je moet horen, ziet het lam Gods die de zonde der wereld wegneemt. O, dat in de trallie van Gods woord. En dan, dan mogen ze zo Gods knecht met vrijheid spreken, mijn hoortes. Tot de grootste der zonden. Dat het bloed van Jezus Christus. Dat weinig van alle kwaad. O, hoort het woord de gemeente. Dan is het een helwaardigende hel zonde. Waar dat de ruimte is te breken. Ziet het lamme gods. Het lamme gods die de zonde de wereld wegneemt. En dan krijg dat zielhoopgemeen. gemist. Oh wat het is een onvergetelijke tijd. Het kan nog. En daarna, dan kunnen, kunnen ze zo ellendig worden. Zo ellendig. Waarom, mijn hoortes? Na zo'n boodschap. En dan nog zo ellendig worden. O, die mogen ze weten dat er een weg is. Maar dat mis ik. Dat mis ik, mijn hoortes. Het is niet alleen om in het gehoor. Maar het is de hebben. die hem kent... Die hebben het eeuwig leven. Maar En dan worden ze zoekers van Christus. Ken je dat? Dat in, in het beleven. In het ervaren. Van het beleven. Dat een mens een zoeker van God. En dan een zoeker van Christus. Hoe kan ik met God verzoend worden. En dan. Aangewezen tot hem. Die Heer aan het vloek Van Hooghouda. Genageld is. En mocht je. O volk des Heere. Wanneer dat je het leren mocht door genade. Hoe. Dat je die bloed toegepast ontvangt en de afhandeling van het goddelijke recht. Dat je God liever kreeg. Dat je eigen zaligheid. Met alle eer die dat goddelijke ogenblik. Van wat? Van sterven. Van sterven gemeente. God liever. In zijn eer. In mijn eeuwig omkom. Dan dat God geroverd wordt. Van zijn eer. O gemeente. De kerk die wordt zaal In sterven. De kerk zo wegzingt, en dat is niet voor een maand of een week, maar in die goddelijke ogenblik af de kerk wegzingt, dan heeft God als rechter een weg van behoudenis. Dan komt het eeuwige armen van behoudenis door God onder die ziel te plaatsen, gemeente. Dat zal. Dat is zaligheid. Dan hebben we de ziel. Vrede met God. Door Jezus Christus. Oh dan heeft hij vrede met de beesten. Met de vogels. Dat, is, dat moet ervaard worden. Om te beseffen. De gramschap gods. Is voor mij. Dan eeuwig. Er is geen torenmoor meer gemeente. Vrede. O, o, uitspreken. Maar laat ons zingen van Psalm 51. En dan zingen wij maar de vierde vers. Onzonde mij met gissen en mijn ziel. Eén en vijfde daarvan. De vierde vers. En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze geeft niets onbehoorlijks gedaan en hij zeide tot Jezus. Heren, gedenk mijner als gij in u Koninkrijk Zal gekomen zijn Wat een kennis mijn hordes, En dan is het nodig Elke keer aan en weer Om deze goddelijke dingen Te leren Door genade En er licht over vangen ontvangen Om te begrijpen er zijn twee dingen in de weg van zaligheid gemeten. Dat is genade en licht. Dan staat het in Psalm 43. De cent voort. I licht en waarheid. En die hoorden wij maar voor de tijd. Mogen door, want we moeten al eindigen. En dan hoorden wij. O oh, hoe deze mocht vallen aan de kant des Heere. Hoe deze voor God. God niet kon bestaan. En als wij gezegd hebben: af de here werkt, dan worden we een God zoeker. Dan komen we door genade voor God geplaatst en voor de spiegel van zijn Heilige Wet. En dan in de tweede plaats in de openbaring, in de trouwing van het Woord, dan kan het ook in een openbaring in de belofte God. Dan kan het een openbaring. En de verder en in inleiding van dat werken gods. Dan kun je uit de heilige schrift bevestigen. Lees maar Romein, De boek van Romeinen. Lees maar van Rit. Hoe dat ze verder daar ontdekt mogen worden. In de weg van de openbaring en de kennis van Boos. Voordat ze in dat Gioelik staat gebracht heeft. Met Boos En die Heer. Dan horen wij. Hoe dat deze ook. Hij, hij bidt Jezus met En hij zeide tot Jezus. Eigenade gemeente. Als de Heer een beetje licht over zijn woord. Dan kan je het kerk de hele nacht hebben. Wat een onderwijs. Deze man. Zo'n grote zondaar. Dat was waar. Maar hij was een heel grote zonder toen hij ontdekt was. En wat een licht gemeente. Gods dienst geeft geen genade en geen licht. Maar genade en waarheid en licht. En deze man, van genade gemeente, dat maakt al een mens klein. En genade, dat maakt een hart en genade gemeente. Dat, dat vergoogt de Heer. En wat zegt hij. Die, die moordenaar. O zegt hij. Mijn advocaat in de hemel, Nee zo ver van het oosten van het westen mijn ooit En als, als dat engel Hebriel De kennis komt te heven aan die jonge vrouw Maria, En hij zou de moeder. Van Jezus wordt, Dan zegt de Heer. En ze, je zou zijn naam Jezus zeggen. Jezus. En nou deze moordenaar, Dat was een onzaggelijke. We zei rough people. Very rough people. Dat waren mensen. Ja. Met onze hoogmoedigen staan. Ook in de godsdienst. Dan zouden we te hoogmoedigen om vriendelijk aan die mensen wezen. Maar als we door genade mogen ontdekt worden. Dan komen we er niet boven te staan. Dat is het verschil. Maar nou deze man die zegt Jezus. Hij zegt Jezus. Vat je het mijn hoor eens. Zou het je hart niet klein maken. Wat, wat een wijsheid. O, oh, af de Heer ons hart gaan werken mijn hoor Dan mag God zijn volk eerlijk. Eerlijk. Hij zegt niet Christus. Maar hij zegt Jezus. Wat had die man nodig, gemeente? Die man die had nodig een zaligmaker. En toen de engel Maria gezegd, hij zal zijn naam heten Jezus, want hij zal de zondaren der wereld zalig maken. Oh, wat was die man op een gelukkige plaats, want hij zag verzoening met God in al zijn goddelijke recht en al zijn rechtvaardige vloek. Maar hij zag verzoek in die zegenende lamme Gods gevoel, O die reinige. Wat had hij een kennis dat niets anders dan dat reinige lamme Gods die, die heilige Jezus. Dat was zijn enige op, omdat hij geleerd heeft dat door dit werk verbond. Dat verbroken werkverbond kon die nooit met God meer zalig worden. Maar hij is openbaard aan een andere weg. En dan die reine weg. O volk des Heeren. Ik zou het van ganse Harte wensen. Dat we door genade in dit avond. Is een blik door het geloof. Aan de reinigheid van die gezegende middelen. Die daar op het vloeg houdt van Hooghoedhaar. Tussen de hemel en de aarde. De liefde des vaders. En toch het recht. O gemeente. Liefde. Verheerlijk recht. En recht maakt plaats voor liefde. In de ervaring in de zin. En dan maar het eindige gemeente. Nou wij lezen hier. En hij zei tot Heer. Tot Jezus Heer. Dat wijst op gemeen. Je mag dat feitelijk gebruiken met Matthäus 8. En daar schrijft het over die Malaatse. En die Malaatse, die bewust was door de heilige geest. Dat hij totaal malaats was. En wat zei die Malaatse? Heer. Hij kan mij reinigen, genezen, afgijbelen. Je ziet, zie je dat mijn ooit is? O volk des Heren. Wanneer dat in uw leven heeft plaatsgenomen. Dat zal je nooit vergeten. Ik kan wel bedekt worden. O, er kan en zal veel strijd overkomen. Want ik zou je vertellen gemeen. Als God een mens van dood leven komt te maken. Op de verdiensten van Christus door de heilige geest. In de wedergeboorte. Dan wordt de duivel een mens kwaad. Maar hoe verder dat God dat ziel gaat leiden. Hoe bozer dat de duivel wordt. Dat is een volk gemeente. Dat leert. Bij ogenblik dat ze zo aangevallen wordt en zo onder de Gods liefde goed begrijpen Gods liefde verlaten om die ziel te laten ervaren dat ze aan de kant van de wanhoop, komen, met al dat ze beleven dat de Heer plaats mocht maken. om nog iets meer te geven. Goddelijk, wonderlijk, hemelijk. zijn de werkende Sieren. En dan. En, al, en hij zeide tot Heer, Jezus, Here, Gedenk mijne. Nou, je zou het in zijn genade gemeente, je zou wel zeggen: het, dat hij zou bidden, gedenk wij. Want die hebt, eerst zegt die over die ander man. Maar nu wordt het persoonlijk. En in deze weggemeente, het wordt een persoonlijke zaak. Dan kan een Godvrezende vader mij niet helpen. Kan een Godvrezende moeder mij niet vertroosten. Nee, dan komen we alleen voor God in de afhandeling. Van de zonde. Maar ook. In de weg. Van de betaling. Door de. Door de kennis komen. Dat ik geen cent heb te betalen. Dat geen hoge schuld. Christus openbaart aan de ziel. Gemeente. Dan wordt dat eeuwig geworden. En Jezus zeide tot hem. Dan heeft dat man die andere man vergeten. Zou je dat kunnen begrijpen? Is dat volgens Gods woord in dat weg? Ja gemeente, dat is Gods woord. Later. als die dat liefde van Christus in zijn ziel mag ontvangen door de heilige geest. Door de gave gods, door de heerlijking van het recht. Weet je wat? Dan, zou die, dat, dan is dat liefde mededeelzaam. Dan zou die... Alle mensen mee willen nemen. Weet je wat die ziel gaat ervaren? Oh dan gaat dat ziel inleven. Waarom was het op mij bemind. Terwijl duizenden gaven oor. Dan gaat dat ziel vragen heer. Oh kan het niet. In uw goddelijke raad. Zo gaan mijn vrouw mijn kinderen. O, dan mag die geloven dat er zoveel genade is. Want als ik zal worden, dan wordt het ik. En dan mag het ik worden mijn nodes. En niet om kort te eindigen. Dan zegt de Heer. en hij zei en Jezus zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, zeg ik, die heden zal. Gij met mij in het paradijs zijn. Wat een kennis had deze man. In dat weg van het leiding en toepassende, ontdekkende toepassende werk. Want dan spreekt hij over de profetische leren. Dan spreekt hij over de hoge priesterlijke werk. En dan ziet hij hem al door het geloof. Als koning. In het eeuwige koninkrijk. Volk. Dus hier is niet een worden. Dan mag die moordenaar hem. Zien in zijn drie ambten. Maar hij begint met Jezus. En dan zijn ambten. En deze moordenaar. Hij is geleid. In de natuur van Christus. Daar mag die God. In een menselijke lichaam. O mijn God, Mocht de Heer het heven. Door de heilige geest. En die was voor dit moordaar, moordenaar. Dat was de tijd kort. Hier op aarde. We zouden zeggen. Voor deze moordenaar. Dat was de tijd kort. Van de weg van de heiligheid. Maar die heeft het toch beleefd. Die heeft het toch beleefd. Ellende, verlossing en heilige Dankbaarheid, heiligheid. En dat was voor de moordenaar. Hij was zo kort in de hemel. Maar niet voor Gods volk is het menigmaal. Veertien jaar door de woestijn. Ja. Dat is ook Gods liefde. Maar ik wou je nog zeggen. Misschien zijn er nog luisteren Voor dat derde zoeken in het leven van Gods volk. Af ze deze zaken mogen ervaren. In de oude dom. En dat hoeft niet oud in jaren te wezen. Dat is hoe oud dat ze zijn in de genade. Dan worden ze eerzoekers van God. Zoeken om vrede met God te krijgen. Af ze leren dat het niet kan. En het kan en in de openbaring van dat weg bijten de, de mens. Door God gegeven. Dan worden ze zoekers van Jezus. Jezus. Dat zei dit man. Dat is, bib, dat is biblical. Dat is, dat is bijbels. En niet of dat, of dat bloed van Christus. Zijn gerechtigheid. Ons toegepast wordt. En zijn bloed ons wast van alles door de heilige geest. Dat in dat volk nooit meer leven. Zonder de dadelijkheid. Van de oefende werk. Van de heilige geest. Dan worden ze. Dan wordt Gods volk gemeente. Zo rijk. Dat ze zo arm gemaakt worden. Dat zonder hem kennen ze niks En dat alleen. Dat kerk leeft nou. Door dat dadelijke werk van de heilige geest. Och schonk ge mij de helft van uw geest. En daar wordt dat kerk maar voorbereid voor de heen. Om hier te leren. In de weg van de ware dankbaarheid. In de weg van de ware afsterving. Door, dat, voor door de geest mijn oor. En om hier zo afvankelijk te worden. Daar ging Ene goede gedachte voort kan brengen, Zonder dat het heilige geest mij gegeven wordt in de oefening. Ik kan niet geloven. Ik kan niet bidden. Ik kan niet echt zeggen. Zonder dat liefde derde persoon gemeent. We gaan hem er eindigen. Maar enkele woord van toepassing. Deze moordenaar. Oh, die weet meer de wij. Gemeente, wat zou dat wezen? Wat zou dat wezen? Waar dat er geen zonde, geen ongeloof, geen ik, geen duivel en geen wereld meer is. De kerk bij ogenblikken mogen zingen, bij beerdig gemeent. Het is voor de kerk een te jaar door de woestijn. Maar in die woestijn. Daar waren nog tijden dat die kerk mocht zingen in de verdrukking. En de Heere zegt die ik lief heeft, Die, die, die gestijd ik ja. En als volk die weten soms waarom dat ze gestijd worden. Ja. Soms om straffen. Vaderlijke straffen. goed begrepen. Maar ook soms. omdat dat de Heer die prompt met die volk. En die laat ze maar zingen. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboom. Dat is een gemeente dat met alle liefde in de weg van waarheid zalig willen worden, zalig mag worden en zalig zal worden. Jong en oud op weg naar de eeuw. Oh, dan hebben we maar een klein beetje gegooid. Oh, van onze diepe val En de, wat er van terecht zou komen. wij in onze doodleven gaat sterven. Ik zou zeggen met alle ernst en alle liefde elspet En al die erbij zijn. O, oh, zoek het niet in de wereld. zoek het in de middelen. In de trouwheid onder het woord. Het kaderisatie, Het lezen van Gods woord. Vaders en moeders. Onderwijs uw kinderen. Dat heb je beloofd in de doop. U aan uw kinderen. En ons allemaal zijn op weg en reis naar de eeuwigheid. Bekomen de zielen in onze midden. Dan zou je zeggen. O, oh, wat is Gods volk geluk. En wat ben ik ongeluk. Ongeluk. Ongeluk. O hemel hoog. En cent te betalen. En een verborgen Christus gemeente. Dan kunnen we in de kerk opgebracht worden. En al door het gehoord. Ook aangaande. De advent van Christus. De geboorte van Christus. De leidensweken. En goede vrijdag en pasen. En ook nog in die vierde dagen. En ook in de hemel En toch gemeente. Niks ervan te weten. In de echte zaak. O bekommerde ziel. O zoekt het in Gods woord. Dan vinden wij in onze tekst ook een bekommerde ziel. Eén die gezegd. En ik krijg vaart. En niet wat daar is een verschil gemeente. En sporadisch in onze tijd gekend. Er is een verschil om voor God te weigen of onder God te vallen. Mocht de Heer onze lieve jeugd nog te leren door genade. De dierbare dingen van genade gemeenten, En niet, o volk des heren die er iets meer van mocht weten. O dan zou ik vanavond met liefde zeggen. Er is nog meer te leren. Meer te leren. Zo moet het, zo ver moet het komen. Gemeente. Niets in ons. En alles in hem. Genade. Genade. Genade. En dan gaat de kerk met de teen van het oude dag doen bidden. Heere, geen grote goed. Hij heeft me. Dan dat gij. Mij vernedert. En maar klein. O die lage plek. Die zijn de beste. En daar ben ik de grootste vijand tegen. Maar de Heere zal het willig volk hebben. In de dag van zijn herkracht. Volk des Heere. Vraag veel voor kleinmakende genaam. O, oh, die zijn de zoete tijden. Ja. En volgt dus hier. Wees nog van goede moed. Wees nog van goede moed. In de weg van de lijdensweken. Dat is er geen eindig over de lijden van Christus te zeggen. Maar hij heeft gezegd. Het is oneindig'. De strijd. Dat zal eenmaal. ook oh, tot een einde komen. En wat zou dan de kerk. Laat me eens even vragen volk de zere. Wat zijn die ogenblikken. als zijn ze sporadisch Wat zijn die ogenblikken zoet. Wanneer dat de geest mocht zingen. U zijn al de nieuw. En de aanbidding waardig. O Elspeth, Mocht de heren nog jong en oud gedenken. Bekeer ons en onze kinderen. En volk des heren. Mocht het nog tot ons schuld wezen. Dat we zo lui zijn ook in de weg. Van de aanbidding. O dat we, de, dat we gegeven nog mogen worden. Om de hemel nog te stormen. De klok is aan het avondslijt. De dag van genade is nog hier. De prediking van een vol en vrije zaligheid wordt ons nog toegesproken. Door gods knechten en ouderling gelezen en onderwijs. O mocht, er nog, mocht de Heren nog een biddende kerk geven. Een beleidende in de schuld. En een aanbidden door. Dat geliefde middelaar Jezus. Bekeer ons. En onze lieve kinderen. God zij al de eer. En mocht de Heer de toepassing hebben. Amen. O Heere. O mocht het nog voor deze aflie. Mocht het nog wezen. O, dat ge uw kerk nog eens verder mocht leiden. In die goddelijke geheimen. bereikt het tot de in der onbekeer. Laat er nog eens jongens en meisjes. Nog eens in de ongeluk gebracht worden. En al zal het de weg weg tegen de vlees. Wat zouden ze toch gelukkig kinderen wezen. en jeugd. Maar ook volwassenen. Heere, gedenkt dan dat bekommerde kerk. Och mogen ze nog eens opzoeken. En nog zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En heere, mocht uw kerk er iets van mogen weten. Och geeft heren dat ze nog als bedelaar. O voor dat lieve werk van het Heilige Geest. Maar mocht hem gegeven worden. Gegouwen worden. Om daar maar met de ogen op te zien. En maar zoekende die kracht. In de weg van de heiligmaking. Want o de kerk van oud die mocht zeggen. Door uw lieve geest. Dan ben ik van grote zonde vrij. Heerige geverblijt uwe knechten. Gedenk uwe kerk. Ook in Nederland. Binnenbijten onze meren. Want uw woord zegt: ze zullen van alle landen, van alle talen komen. En o, mogen wij en onze kinderen erbij wezen, zou de grootste wond. o, wijde, gebracht worden. Heere, vergeef wat zonde was. Heeft ons een behaard. Dat we ons nog helpen, En onwaardige, en dat we er nog eens een beetje met aangenaamheid over die goddelijke zaken mogen spreken. Here gaat met iedereen naar zijn de gijs, waar dat ze verwacht worden. En in de dag van morgen, dat wij met onze broeders van Canada weer een veilig reis. Mog hebben aan onze gezinnen, aan onze gemeentes, later nog gegeven door genade, o een kerk, om uw heer, de komst van uw koninkrijk, De bevestigen in uw wil, uw kerk, om Jezus willen. Laat ons eindigen met het zingen van Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, 32 het eerste vers. <coughs> Wij zouden deze gelegenheid nemen om u hartelijk bedanken voor het klekten voor onze school. Ontvang de zegen des Heren en gaat er geen in vrede. De Heren zegene u en begoeden u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade de heer zijn aangezicht over u en geef u vrede amen